met de gekroonde karrenton. Een hoorspel in twintig delen door Jelte Kuipers... naar zijn gelijknamige boek geregisseerd door Jan C. Hubert. Zeventiende deel, De Oude Kluizenaar. Iemand vlug de torentrap aflopen. En toen hij beneden was, riep hij op een heel rare manier. Welkom! Ja, ja, we schrokken ervan. Zo griezelig klonk het. Ja, we zijn hem toch zo vlug mogelijk achterna gerend. We wilden weten wie die was. Maar toen we beneden kwamen, bij het deurtje in de muur van de toren. zagen we hem nog net het bos inschieten. Ja, hij liep als een haas. Mm hmm. Wat zegt gij hiervan, sinjeur de heer Ja. Wij moeten onderzoeken wat hierachter zit. Wij kunnen niet dulden dat onze jonge baron Ankerstroom... in zijn eigen huis voor de gek wordt gehouden door de een of andere oude zonderling. Het is natuurlijk een aanhanger van baron Sjeuwerm. Hij zal in de omgeving gemakkelijk hulp kunnen krijgen. Maar we zullen hen voor eens en voor altijd aan het verstand moeten brengen dat wij niet van die rappen zijn gediend. De koningin heeft het landgoed Sjeuwerm een nieuwe meester gegeven en daarmee uit. Maar, seneur de Geer, ik, ik kan me best indenken dat de mensen hier aan ze Jeujam zijn gehecht. En dat ze van mij niet veel moeten hebben. Het is allemaal niets anders dan tegen de Koningin gerichte dwarsdrijverij. En daar moeten we een eind aan maken. Laat dat maar aan mij over. Mag ik weten wat gij van plan zijt, seneur de Geer? Ja, natuurlijk, dat is heel eenvoudig. Ik zal nu dadelijk een van de mannen die ons hier aan tafel hebben bediend aan de tand voelen. Ja, maar dat kan toch best zijn, senjeur De Geer, dat, dat hij niets van de zaak af weet. Dacht je dat? Let dan maar eens op. Ja. Senjeur. Vertel me eens? Hoe lang ben jij hier in dienst? Oh, dat is alweer een hele tijd, seneur. Laat eens kijken, dat zal tien jaar zijn. Ja, ja, een jaar of tien. Ik herinner het me nu goed, seneur, want... Uh... Ja, ja, ja, laat maar, laat maar. Vertel eens, wie is die oude man die hier in het slot rondzwerft? Een oude man met een witte baard en hij draagt een bruine pij. Nee, nee, heer, nee, heer, ik weet niet wie u bedoelt... Een man met een lange baard, die ken ik niet. Die komt hier nooit. Die ken je wel. Je schrok. Maar, maar ik zeg u toch, heer, dat ik zo'n man niet ken. Ja, dat zei je. Maar dat is een leugen. Nu voor de laatste man. Wie is die man? Waarom zo streng, heer? Ik, ik, ik, ik... ik ja, staat toch niet als tot man. De waarheid wil ik horen. En je nieuwe meester ook. Niet waar, Baron stroom? Ja, ja, natuurlijk, we willen graag weten wie die oude man is. Wij moeten het weten. En als je het hier niet wilt vertellen, dan moet het maar in Stockholm gebeuren. De rechters daar zullen wel weten hoe ze moeten omspringen met iemand die het wettige gezag dwarsboomt. Door een man die de nieuwe heer van sjeu lastig maakt, de hand boven het hoofd te houden. Nee, heer, nee, niet naar Stockholm. Misschien kan ik u toch wel iets vertellen. Ja, yes, dat dacht ik ook. Wel, heer, de man die u bedoelt is al heel oud. Het is een kluizenaar en hij leeft al een jaar of zestig in de omgeving van het kasteel. De heren van Sjuhelm hebben hem altijd beschermd. Zo, zo, zo. En waarom deden ze dat? Ik heb me laten vertellen dat de kluizenaar heel lang geleden, wel vijftig jaar, een van de jonkvrouwen van het kasteel gered heeft uit het meer, toen ze bijna was verdronken. Goed, maar dan begrijp ik toch niet waarom je daar even zo geheimzinnig deed en niet wilde zeggen dat je de oude man kende. Ik spreek niet liever over hem, heer. En geen van de bedienden doet dat graag. Waarom niet? Is er iets bijzonders met die kluizenaar? Hij is erg machtig, heren. Ja, heel erg machtig. En je moet voorzichtig voor hem zijn. Oh, ik begrijp het al. Hij kan zeker toevoegen, hij nee? of heksen. Nou, zeg het maar. Heb ik gelijk of niet? Ik durf niets te zeggen, heer. Wat is dat voor dwaasheid? Ja, het is gemakkelijk ons wijs te maken dat je niet durft praten. Niet durft te zeggen. Maar ik hou niet van die uitvluchten. Je behoeft nergens bang voor te zijn, waarde vriend. Al die vertelselkeuze over toven en zwarte kunst, zijn geen staai verwerkt. Zie je, ik kon alleen even omgelegd. En nu vertel je ons wat je weet van die kluizenaar en anders... Ik, ik zal wel spreken, heer. ja. Yes. Maar men zegt dat het ongeluk betekent dit te doen. Want hij is werkelijk heel machtig. Men zegt dat hij verbazend knap is en in de toekomst kan deze. Hij moet zo knap zijn dat hij er gek van is geworden. Hij spreekt nooit met iemand en het lijkt wel of hij de mensen die hij ontmoet helemaal niet ziet. Soms loopt hij fluisterend door de gangen van het soort. Sommigen zeggen dat hij eigenlijk al lang dood is. Dat het alleen zijn geest is die ze zien. Ja, en heeft die zonderlinge kluizenaar ooit iemand kwaad gedaan? Hij schijnt vroeger juist veel goed gedaan te hebben. Hij kon zieken genezen door alleen met zijn hand over hun hoofd te strijken. Maar het is gevaarlijk met hem te spotten, want dan neemt hij braak. Oh, en uh, heeft hij dat wel eens gedaan? Jaren geleden was er een jonker op het slot die hem belederde. Diezelfde dag nog viel de jonker van zijn paard en door die val was hij helemaal verlamd. Geen heel meester kon hem helpen. Weken lang heeft hij op bed gelegen zonder een vin te verhoren. Toen hebben ze eindelijk de kluisnader bijgeroepen. Toen deze de jonker een paar maal over het hoofd had gestreken was hij weer zo gezond als een vis. Ach, jullie laten je beet nemen door allerlei geheims en dat hij. En als het erop aankomt lacht die oude zonderling jullie allemaal uit. Dat heb ik liever nadat hij me betovert. Zo, heb je dat liever. Nou voilà. ja, Goed, goed, goed. Je kunt nu wel gaan. Hé, hey, hé, hey, vriend. Kom jij eens terug? Ja, heer. Waarom liep jij zo vlug weg? Ik, ik, ik, ik heb er niet bij nagedacht. Ik loop... Uh, uh... Iemand loopt alleen zo vlug als hij blij is dat hij weg kan gaan. En jij was blij toen ik zei dat je kon gaan. En weet je waarom? Weet je waarom? Nee, nee, nee, dat weet ik niet. Dat weet je dan goed. Je was blij dat ik je wegstuurde, omdat je hier hebt staan liegen of het gedrukt stond. Jij met je verhalen over een oude kluizenaar. Je weet even goed als ik dat de kluizenaar van Scheuhellen al jaren geleden gestorven is. zo? En dan mag jij weer eens wat zeggen. ik, ik, ik, ik, ik, ik, ik dacht... Ik, ik dacht ook dat hij er niet meer was, maar, maar, maar nu is hij er opeens weer gezien. Het is heel vreemd. Het is helemaal niet vreemd. Er is hier iemand die voor kluizenaar speelt. Iemand die ondanks zijn ouderdom, zijn lange grijze baard, nog teurentrappen op en af kan rennen. Alsof dat niks te betekenen heeft voor een man die nu zo ongeveer negentig of misschien wel honderd jaar oud zou moeten zijn, als hij nog leefde. Iemand die nog heel goed met pijl en boog weet om te gaan. En die bovendien nog kan lopen als een haas. Als het er gaat zich in de bossen te verbergen. Maar dat is nog afgelopen. Zeg hem dat maar. Als je hem soms nog tegenkomt. En vertel hem er dan bij dat het veilige voor hem is zich hier niet meer te vertonen. Omdat we er heel benieuwd naar zijn welk gezicht er schuil gaat achter die lange waard. Kun je dat allemaal onthouden? Of moet ik het voor je opschrijven? Nee, heer. Nee. Ik, ik, ik, ja, en vergelijken we nou uit mijn ogen. ...voor je naar Stockholm laat brengen. Uh, niet naar Stockholm, heer. Niet naar Stockholm. Ik zal... Ik zal de nieuwe baron trouw dienen. Heer aan van Sturm, zeg tegen de seigneur... ...dat u me niet naar Stockholm laat brengen. Uh, je kunt hier blijven. Maar we willen geen last meer hebben van kluisenaars... ...die door het slot Nou, je hoort het. En verdwijn nu maar. Jullie weten wat je te wachten staat... ...als er weer gekke dingen gebeuren, hè? Ja, heer. Ik ga. Ja. Nou, dat is dat. Welke dingen moet je dadelijk stevig aanpakken. Ik dacht wel dat er iets zou gebeuren bij de aankomst van de nieuwe heer van Jeuillen. Daarom ben ik juist hier gekomen. Ik, ik ben u dankbaar voor uw hulp, senior de geer. Maar ik vind het helemaal niet prettig dat het zo moet gaan. Daar moet je je niet van aantrekken. Jij bent hier nu de baas en daarmee uit. Je hoeft niet te doel dat de een of andere kerel je in je eigen kasteel beloort en je dingen toeschreeuwt. Hoe wist u dat die kluizenaar waar de bediende over sprak, al lang niet meer in leven is? Well, dat is toch nogal eenvoudig, niet? Ik woon al jaren hier in de omgeving. Ik heb de verhalen die over hem de ronde doen natuurlijk ook wel gehoord. Ja, Hij zal, doordat hij in de bossen woonde, wel veel hebben geweten van planten, geneeskrachtige kruiden. Misschien heeft hij daarmee wel zieken genezen en dan denken de mensen nog aan allerlei toverkunsten. En daar kan meester Cornelijn ook over mee praten, niet? Ik geloof dat we zo gauw mogelijk moeten uitzoeken wie die man met die aan boord is. We weten niet wat hem nog van plan is. Ja Bart, hier zijn we weer aan de bosrand. De vlakte ligt voor ons. Mooie plek joh. Zullen we even uitblazen? Ja. <laughs> ik begon al te denken dat er nooit een eind aan het bos zou komen. <laughs> dat we de verkeerde richting genomen hadden. Oh, ik wist wel dat we zo ongeveer de goede kant op gingen. Maar als je niet van goed oplet, ben je zo verdwaald. Oh, niks erg. Ik hou wel van een zwerftocht. <laughs> we moeten nou wel een beetje op de tijd letten, hoor. Je weet, meester Cornelijn denkt sinds gisteravond, geloof ik, niet veel anders... dan dat we nog een keer door die spinnenbaard verslonden zullen worden. Oh, <laughs> daar zijn wij dan zelf toch ook ja. altijd nog bij. Ja, nou, Toch wil ik hem liever niet ongerust maken, hè, door lang weg te blijven. Ja, hij piekert er nogal over, geloof ik. Nou, het zou best kunnen zijn dat er hier werkelijk kerels rondlopen die een hekel aan ons hebben. ...en een appeltje met ons willen schillen. Oh, bedoel niet dat er niks zou kunnen gebeuren. Ik wil alleen maar zeggen dat we zo met z'n tweeën... ...best ons mannetje kunnen staan als het nodig is. Ja, natuurlijk, dat kunnen we zeker. En nou ga ik mijn een schetsboek eens opscharrelen. Een schetsboek? Ja. Is dat zo gek? Weet je niet meer waarom meester Cornelijn en ik naar Zweden zouden gaan? Ben je die middag op een zolderkamer vergeten... ...toen hij mijn vader op bezoek was en wij hem voor het eerst zagen? Oh, ja, natuurlijk, dat is waar ook... Je was bij hem in de leer om schilder te worden. Ja, nou, daar is ook niet veel van gekomen. Oh nee. nee, we hebben er geen tijd voor gehad met al die. Stil. Wat is er? Nog niet te kijken. Links op de vlakte staat een groepje berkenbomen. Daartussen staan elzenstruiken. En boven die elzenstruiken uit. Ja, nou verder. Stil. Even kijken hoor. Ja, het is er nog. Wat is er nog? Het hoofd van de spinnenbaard. Oh, je houdt me voor de gek. Oh, kijk dan zelf, maar voorzichtig. Je hebt gelijk. Het is hem. Zullen we erop af gaan? Nee nee. Rustig blijven zitten. Jij doet of je aan het tekenen bent en ik hou hem in de gaten. Ik ben al bezig. Ik, ik zal maar een portret van hem tekenen, hè? Misschien komt hij kijken of het lekt. Ik vind het maar een raar gezicht. Dat hoofd daar boven die struiken uit. Het lijkt wel. Het lijkt wel. Nou, nou. Wat lijkt het wel? Of het alleen een hoofd is. Stil. Het hoofd beweegt. Ja. Ik zie nou zijn schouders toch ook? Moeilijk tegemoet lopen. En weggaan is er helemaal niet bij. Dan zou die denken dat we bang zijn. Zeg Bart, wat een lange kerel. Wat, wat loopt die plechtig, hè? Zie je die paard? Ja. Bijna tot zijn knieën. Die is heel wat ouder dan wij samen. Het beste is, geloof ik, dat wij beginnen met hem. met hem goede goeiemorgen te wensen. Het ja, niet eens zo'n een gek idee. In ieder geval is het beleefd. Zolang hij geen gekke dingen doet, kunnen we hem toch moeilijk overweldigen... ...en hem gevankelijk naar het slot slepen. Nee, nee, nee, nee daar is geen sprake van. Nou, als hij op een paardpas afstand is gekomen... ...wensen we hem goeiemorgen. Afgesproken. Ik wou dat hij maar een beetje vlug liep. Het is zo'n vreemd gezicht als iemand zo langzaam op je afkomt. Dat zal hij ook wel weten. Daarom doet hij het juist. Geheimzinnig doenerij dus. Ik denk het wel. Let op. Tegelijk. Eén. Twee. Drie. Goedemorgen, seneur. Wel. Een dergelijke groet mag niet onbeantwoord blijven. Ik wens ook u een goedemorgen. Oh, oh, Dank u, senieur. Uh, wij zijn. Uh, ik, ik ben. Uh, ik weet wie gij zijt. U hoeft mij niets te zeggen. Uh, wij zouden ook graag weten wie gij zijt, senieur. Dat is niet nodig. Dat is nog niet nodig. We, we zouden ook graag weten waarom u gisteren in de toren van het kasteel was. Ook dat is nog niet nodig. Het is jammer dat u ons niets wilt zeggen. En als wij uw naam niet weten, dan kunnen wij, als wij over u spreken, alleen de naam gebruiken die wij u gaven, omdat wij gistermiddag in de toren alleen uw baard zagen. En hoe luidt die naam? Het is Spinnenbaard. Huh? <coughs> De spinnenbaard. De spinnenbaard. Nou, waarom wacht u? Wij kunnen toch... Nou, wacht nog, seneur. Waarom gaat u nou weg? We kunnen toch praten. Kom, Bart. Kom. We gaan hem achterna. Hij gaat er vandoor. Hier. Hij zag de deze struik verdwenen. Ja, maar hij is er niet meer. Ik snap er niks van. Het lijkt wel of hij in de grond is verdwenen. Ja, het huis met de gekroonde karanton is een vervolgheurspaal geschreven door Jal de Kuipers naar zijn gelijknamige boek. Dit was het zeventiende deel met Dick van Zand als Bart Pluimakker, Alex Vaassen junior als Maarten Terborg, Rien van Noppen als meester Cornelijn, Jan van Ees als Lodewijk de Geer, Jovischer junior als een bediende en Tom Hakker als de spinnenbaard. De regie had Jan C. Hubert.